Vijf uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. President Obama voert de druk op Pakistan verder op. In een interview voor de tv-zender CBS zei hij... dat de Pakistanse regering moet onderzoeken... wie terroristenleider Bin Laden heeft geholpen... in de tijd dat hij in Abbottabad woonde. De Amerikanen gaan ervan uit dat Bin Laden een netwerk had... dat hem ondersteunde. Of daarin ook mensen zaten uit Pakistanse regeringskringen... is volgens Obama nog niet duidelijk. De Amerikaanse regering wilde drie vrouwen ondervragen... die na de dood van Bin Laden zijn achtergebleven in de villa in Abbottabad. Ze zouden mogelijk meer kunnen zeggen over de hulp die Bin Laden kreeg vanuit Pakistan. De interimregering in Egypte zegt hard op te treden... tegen nieuw religieus geweld in het land. Dat is de uitkomst van spoedberaad over het geweld tussen moslims en kopten. Premier Sharaf onderbrak daarvoor een reis naar Bahrein... en de Verenigde Arabische Emiraten... Gisteren kwamen in Egypte zeker twaalf mensen om het leven toen moslims een koptische kerk aanvielen. Volgens de moslims hielden de kopten een vrouw vast die zich tot de islam wilde bekeren. De politie dreef met traangas de menigte uiteen en pakte 190 mensen op. In steeds meer delen van het land geldt weer de hoogste alarmfase voor natuurbranden. Ook in het noorden van Limburg geldt nu code rood... voor een zeer groot risico op brand. Vorige week werd die al ingesteld in Utrecht, de gooi- en vechtstreek... en delen van Gelderland. In Noord-Brabant geldt al langere tijd code rood. In Overijssel en Drenthe is opgeschaald naar code oranje... wat staat voor groot risico. In de gebieden mogen mensen geen tuinafval meer verbranden... en mogen mensen niet barbecuen en roken in de open lucht. De brandweer houdt de situatie in de gaten... en heeft extra personeel achter de hand. Het weer. Vandaag afwisselend zon en wolken. Smiddags dus kans op een bui. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, nacht van het goede leven.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 Welkom terug in dit laatste uurtje van uh, mijn goede nacht. En hoop ik ook uur. Het is tijd voor Jan Emaus, Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emoos. Goedemorgen, hedenochtend. Aandacht voor The Guess Who uit Canada. Beentje timmerde nogal aan de weg in de vroege jaren 70. En uh, werd in Nederland vooral bekend door de hits American Woman... En Clap for the Wolfman. En dat was het dan wel zo'n beetje. Het aardige van de Guess Who vond ik dat uh, ze helemaal niet vooruitstrevend waren... of dat wilden zijn, maar gewoon recht toe recht aan popliedjes maakten. En dat heel goed deden. Ik hou er wel van, een beetje pretentieloos wezen. Gewoon lekkere liedjes smeden en het daarbij laten. Nou, de Guess Who dus. Hoe braken ze door... Dat deden ze in 1969 met de single These Eyes. Daar kwamen ze plotseling heel hoog mee in uh, The American Hot 100. En daarmee zetten ze de Canadese popmuziek plotseling op de kaart. Later zou Neil Young die traditie nog wel een beetje doortrekken. Maar ik denk dat uh, toch de guess-who is die uh, de eer verdient... om uh, de Canadese popmuziek echt op de kaart te hebben gezet. Nou, Ik vind uh, dat we These Eyes maar eventjes uh, moeten draaien. Het is niks bijzonders eigenlijk... Je hoort ook dat ze hun echte geluid nog niet hebben. Het was gewoon een recht toe recht aan een rockbandje. En hier hoor je dat een producer zich er stevig tegenaan heeft vermoeid. Maar het is toch wel aardig om even te laten horen... hoe de Canadese muziek plotseling doorbrak in Amerika. Ik moest er even over nadenken. Moet ook alweer heten. Wel nu. Uh, American Woman was, uh, denk ik, hun uh, belangrijkste succes in Nederland. Dat was in 1970. En het kwam van een LP die in 1969 al verschenen was. En die heette American Woman. Nou, dat uh, nummer ga ik niet laten uh, horen. Het werd trouwens wel en passant nummer 1 in Amerika. Wel grappig, omdat... Uh, Eigenlijk, het lied gaat over een zeer Canadees thema. Canadezen hebben het namelijk niet zo op Amerikanen. De gemiddelde Canadees beschouwt de Amerikaan als lomp, eh, bot, oppervlakkig en noem het hele pakket maar op. Eh, daar gaat dit lied eigenlijk, denk ik, over. Maar goed, dat eh, weerhult die lompe eh, botte Amerikanen er niet van om het eh, grootschalig te kopen... En het nummer op een, nummer 1 te laten belanden. Nou, uh, van die uh, LP wil ik een paar nummers laten horen. Niet zoals gezegd American Woman. Maar wel deze. No Sugar Tonight, New Mother Nature. <tied> Find a corner where I can hide Silent footsteps crowding me Sudden darkness, but I can see No sugar tonight in my coffee No sugar tonight in my tea No sugar to stand beside De zij spelen hele ochtend uh, de hoofdrol in het muziekhoekje. In deze mooie, zwoele, nou zwoel, ja toch wel, uh, wonderlijke nacht van het goede leven. De Cashew, we waren bezig met uh, de LP American Woman. Ik wil daar nog een nummer van laten horen. No Time. of some Time was dat van uh, het album American Woman van uh, The Guess Who. Uh, we gaan uh, een sprongetje nemen. 1974 was voor de groep ook wel een belangrijk jaar, omdat ze clap voor de Wolfman. Een beetje opgedragen aan Wolfman Jack, die op het uh, nummer ook te horen is, de fameuze DJ. Uh, daar hadden ze een behoorlijke hit mee. In datzelfde jaar verscheen ook Dance in Full. Hey. Had Sappa ook uh, niet uh, een hit met uh, dezelfde titel? Ja, maar dit is uh, van de hand van de uh, Guess Who zelf. Dank Jan Eemhaus. het was een, uh, een aangename uh, hernieuwde kennismaking met de Guess Who. Maar Dancing voel Van Zappa vind ik toch leuker. Dat wou ik wel eventjes zeggen. Nou, ondertussen mag het wel uh, duidelijk zijn... Ik zet even mijn bril op, hè? want... Uh, wat lezen ook nog bij. Uh, nou goed, uh, ondertussen mag het wel duidelijk zijn dat ik een enorme fan ben van de veren. Dat is de Nederlands-Belgische Repertoirevereniging. En dat is een maandelijkse samenwerking van groepen als het Barland, de Wolf, de Rovers, uh, steeds meer andere gezelschappen, maar vooral natuurlijk Discordia. Voorheen, maatschappij Discordia. Onder de bezielende niet-leiding van Jan de Hors Lamers. Want bij deze gezelschappen kan iedereen voor zichzelf denken. Een doelgroep van de veren? Eigenlijk iedereen die niet komt, kijken. Die moet het dus wel komen. Goed, ik vind het een vondst hoor. Mooie geslaagde anseneringen jaren later gewoon nog eens een keertje opvoeren. En de Veren doet dat in feite eigenlijk al vanaf begin jaren negentig. Soms wat actiever dan andere jaren. En ik heb er wel eens eerder een paar gezien. Maar het lijkt alsof dit seizoen alles precies op zijn plek valt. Hè? Zalen zitten vol. Er zijn wachtlijsten. Frascati, het theater in Amsterdam waar ze steeds spelen. Die moeten gewoon de zon en maandagavonden vrijmaken. Of, of gebruiken. De grote zaal voor de veren. Want ik weet zeker dat het vol zit. En ook buiten Amsterdam moeten theaters in de grote steden ze boeken. Het is theater in de theatraalste zin van het woord. Het zijn ervaringen die uniek zijn, waar je bij wilt zijn. Nou, al drie keer eerder dit seizoen zag ik prachtige reprises van oud repertoire. Drie keer stukken die ik ook bij hun eerste opvoering zag. Nou, zo zag ik de fantastische heropvoering van de Kerstentuin van Tjechhof, hè, Voor het eerst gespeeld door Maatschappij Discordia in 1997, geloof ik. En bij hun subsidiestop in 2005, nogmaals. Passender kon dat stuk toen niet zijn. Nou, gelukkig werd deze kerstentuin wel in de grote zaal gespeeld. Eh, ik deed er eh, 11 januari van dit jaar al verslag van. Dus luister maar terog, terug hè, op www Nou, Eind januari zag ik eh, ook eh, een wonderschone reprise. Dat was Kras, van, eh, het stuk van Judith Hertzberg. Verslag daarvan kunt u horen op eh, een uitzending van 28 maart. Eh, kan allemaal terugluisteren hè, dus, op www.adelinevandlieb.nl nou, de derde heropvoering was die van Langs de Grote Weg. En dat is de allereerste toneelactor van Anton Tsjechov uit 1884. Kwam niet door de censuur. De censor voor dramatische werken die schreef onder andere... Dramatische vingeroefening. Dit duistere en smerige stuk mag naar mijn mening niet worden opgevoerd. En in de hoek van het rapport de aantekening... Verpieden, 20 september. 1885. Nou, hij vond het dus een walgelijk stuk over drinkende Russen... vol liederlijk wangedrag en onnodig geweld. Nou, in 1998 voerde de op het Bareland uit Utrecht het stuk op... in het kader van het Holland Festival, dat heb ik ook gezien. Volgens mij was het precies die avond met dat onweer. Later maakte David Lammers er een film van... en uh, reizen ze met de voorstelling zelfs af naar uh, Australië. En nu dus, weer, spelen ze het, 13 jaar later... Nou, ik heb voor u uh, één fragment wat mooi overkomt. Want ja, de rest dat valt gewoon echt weg op radio. Je moet er gewoon bij zijn. Dat, dat, je... Je voelt het, je moet het horen, ruiken en proeven. Die uh, acteurs uh, vlak voor je uh, moet je zien. En, en ja, de wodka drinken die ze je schenken, als je het wilt. Nou, ik schet voor u de situatie. Gebleven is de lange tafel vol glaasjes en wodkaflessen. In een morsig café zijn we, ergens in Niemands Land. Langs de grote weg van hot naar haar. Uh, of hot naar heer. Buiten is het hondenweer, het is koud. Het regent dat het giet. Binnen is het warm, maar niet wat je noemt gezellig. Het café wordt bevolkt met vaste stamgasten en de nodige reizigers. Er is bijvoorbeeld een handelsreiziger en een verregende muzikant... en een oude vrouw op haar laatste bedevaart op weg naar haar graf. En er is ook een sterk vermagerde alcoholist zonder geld... die maar blijft zeuren om nog wat vodka en die tenslotte zelfs een gouden medaillon aanbiedt voor een glaasje. En in dat medaillon zit een portretje van zijn vrouw. En dan komt er een landloper binnen die de zaken op scherp stelt. Maar het is de pachter die op weg is naar de voetvrouw met zijn vrouw, zijn zwangere vrouw die overigens buiten laat wachten in de regen. Het is die pachter die de boel echt op stel te zet. Want hij herkent in de magere alcoholist de grootgrondbezitter van wie hij land pacht. Doe mij eens een glaasje Tio. Niet zo met je armen zwaaien, hè? straks blijf je een zo lang. <lacht> Ik heb nog armen gekregen om het te zwaaien. <lacht> je zitten hier gewoon weg te smelten. Zeg het je Zijn jullie bang geworden voor een beetje regen? Als jij s'nachts door noodweer wordt overvallen, dan piep jij wel anders. Nu zijn er gelukkig overal plekken waar je kunt schuiven. en vroeger, ja, vroeger, 100 pers. God bewarmen! Geen dorp, geen boerderij, geen lichtpuntje te bekennen. Je sliep gewoon onder de blote hemel. Zo, oude vrouw. Jij sterft al een tijdje zo door de wereld. Bijna tachtig 80 jaar. 80 jaar? 80 jaar! Nou, dat hoef je niet lang meer. Tigon, wie is die vreemde vogel hier in, in de hoek? Deze hoek, Tigon. Deze en de hoek, die komt. die komt Die vreemde eend hier in, in de bijt. Zeg maar, de bijt. Het lijkt wel, meneer Bortshoff. Meneer Bortshoff, ben u het? Hoe ben u het? Meneer Bortshoff? Hoe, hoe, hoe? Wat u hier nou zo verzeld geraakt? Dit is toch helemaal geen plek voor u? Wie is dat dan? Dit is een pekvogel, jongens. <lacht> Dit is een pekvogel, maar hoe is het mogelijk, zeg? In een kroeg? In een kroeg? In een, in een versleten kostuum? Ik ben helemaal van vlak. Ik ben echt tegen helemaal van vlak. Hier, dit is onze landheers, meneer, meneer Potsov, Moet je kijken, zeg wat voor toestand, hoe die eruit ziet. Zo zie je waar drank toe kan leiden. Zijn mij nog gezien, <lacht> Ik ben van zijn dorp, uh, Potsovka. Ik heb misschien eens van gehoord, woord, Potsovka. Potsovka? Potsovka? Onweer Kortsovka? Omweer Kortsovka, ongeveer 200 wegs hier, hier vandaan. In de buurt van uh, Jarkovski. Jarkovski. Jarkovski. Hij werkte nog voor zijn vader. Dat was een ellende weg. Was hij rijk? Krankzinnig. En heeft hij alles verbrast? Nee, beste vriend, het noodloos. Hij, hij was rijk, hij was kranksinnig. Rijk. Zo. Je hebt hem toch wel eens eerder gezien, en reed hij regelmatig de kroeg voorbij hoor. Hier, de kroeg voorbij. Eerste klas uh, koets, trotse paarden. Uh, ik weet nog goed, een jaar of vijf geleden nam hij uh, de pond bij Medicinski. Eh, <lacht> en in plaats van vijf kopeken betaalde hij gewoon een hele roebel. En toen zeiden de jongens: Het is wel goed zo, het is wel goed zo. Jongens, het is wel goed zo, jongens. Jongens, het is wel goed zo. Ik heb geen tijd om op wisselgeld te wachten. Het is wel goed zo. Het is wel goed zo. Zo, ja, zo was hij. En toen heeft hij zijn verstand verloren. Nou, verstand genoeg, maar te weinig uh, karakter. En te veel geld. En dan die vrouw, hè? een beetje uit de stad, en hij was ervan overtuigd dat er geen mooiere vrouw op de wereld was dan zij. Ja goed, liefde, maar blind. Maar goed. Uh... een hey, meisje van, uh, van goede kom af. Goeie, kom af. Nou ja, eigenlijk was het gewoon een hoer, zoals zij met haar kontje draaide en met de ogen rond en maar lachen, hè, de hele dag door lachen, geen geintje geen verstand. Ja, de heren zijn dat dorp, voor we zijn getuigt dat juist van verstand, wij boeren schieten ze iemand meteen van het, van het erf. <hieres> eh, eh, eh, hij werd verliefd op een en het noodlop <hieres> sloeg toe. Hij begon het hof te maken. Eh, het hof. Eh, <hieres> het, dus dit en dat, en tra -la -la, en en, eh, en zo verder, en, en eh, nachten lang in een bootje, samen achter de piano. Deelt het allemaal niet wat hebben deze mensen met mijn leven te maken? Hè? Ik. Het uh... doet pijn. En ik hou het niet echt, ik, ik, ik heb ze een heel klein beetje. Heel klein beetje verteld. Nou ja, het is nou gezegd. Het is nou gezegd. Ik zal niks meer zeggen. Ik heb ze echt maar een heel klein beetje verteld. Maar dat, dat uh, komt omdat ik van slag ben. Ja. Ik ben echt van slag. Dus uh, ik. Uh... Neem ik waar. En hield zij ook van hem? Ja, natuurlijk. Ja, maar hij was ook niet zonder iemand. Wie zou er nou niet verliefd worden op iemand met duizend hectare land en, en geld als water? En hij was, was, hij was degelijk, hij was een degelijk uh, man. Hij was rijk, hij was waardig, degelijk, degelijk en sober. En bovendien, hij ging met alle hooggeplaatste heren om alsof het zijn beste vrienden waren. Goedemorgen. Uh, leef wel. Hartelijk welkom. Ga toch zitten. Nee, nog geen moeite. Nou, daar gaat jij weer gelijk aan. Wilt u nog iets gebruiken? een zwager, dat was uh, de man van zijn zus. Uh, hij stond uh, borg uh, voor hem, de zwager, uh, bij de bank voor een leningje van uh, 30.000. Maar ja, goed, mijn He, Tyron? Tyron. bij een zwager. He, Tigon? Tigon. Bij een zwager. He, Tigon? Tigon. Bij een zwager is de vriendschap. De zwager is de vriendschap Magen! He? Die scheur die, die profiteerde ervan. Dan alles aan samen terug. Betalen ook maar onze vrienden voldrijden voor de gehele schuld. Ja, komiteiten zijn er voor eigen rekening. Dat zeg ik altijd. Maar goed, die vrouw had al kinderen gekregen bij die advocaat. Die, die zwager had al een land goed gekocht in de buurt van uh, Poltava. Tot aanvankelijk. En meneer hier, die liep als een idioot van kroeg naar kroeg naar kroeg naar kroeg naar kroeg naar kroeg naar kroeg naar kroeg. En hij beklagde zich bij ons. Ik heb mijn geloof verloren. Ik kan niemand meer geloven. Ja, dat is toch zielig? Maar goed, ieder mens heeft zijn zorgen. Altijd wel een slang die aan je hart slurpt. Ja. Maar om nou te gaan drinken, ja. He, denk nou, uh... onze burgemeester op klaarlichte dag neukt, ne ne neukt zijn vrouw de onderwijzer, hij jaagt er al zijn geld doorheen, maar hij houdt zich recht en hij lacht. Ha. Ja, het is alleen een beetje mager geworden. Ieder handelt naar eigen kracht. <lacht> Zo is het, Die De krachten zijn ongelijk verdeeld. Maar goed, uh, wat, wat ben ik je schuldig, uh, Tijon? Wat is uh, de schade van, uh, van deze avond? Tijon <lacht> mag ik wil graag afrekenen. <lacht> Een rol toen en nu voor Jacob Derwig. Deze pachter die een boekje opendoet over de om-wodka smekende magere grootgrondbezitter. Derwig met een foute trui en een jekkertje aan, twee brillen over elkaar en een zachte Jezus. Nou, het stuk gaat verder, de drank blijft vloeien... en dan komt de vrouw van de grootgrondbezitter binnen voor een glaasje... en ze herkent haar eigen man niet. En De landloper pakt haar aan en het hele café raakt nu in een gewelddadige roes en vecht zich letterlijk naar het einde onder de klanken van een vrolijke band uit de Balkan. Misschien een raar stukje om te laten horen. Maar ik wou het toch laten horen. Want je had het geheel moeten zien hè, natuurlijk. Maar het geeft toch wel een beetje even de heftigheid. En, en, en hè, hoe, hoe, hoe dat uh, publiek gaat klappen. Die onderdrukte lach. Hè, die gevulde verbijstering. En dan gaat men eindelijk applaudisseren. Nou, de spelers bleven op het toneel en schonken voor de liefhebbers nog een glaasje wodka in. Niemand wilde weg. Iedereen wilde zich koesteren in dit samen zijn. deze gebeurtenis. Die ons tot een groep gemaakt had, zo voelde het echt. We hadden samen een ervaring gedeeld. Nou, ik sprak Luc Sonneveld, een door mij zeer gerespecteerde theatercriticus. Hij schrijft voor De Groene. Hoe vond jij het na, na 13 jaar? Hij is onveranderlijk geweldig. Ja, hè? Onveranderlijk geweldig. Ik geloof dat ik hem nou al zes of zeven keer gezien heb. Ik weet niet meer hoeveel. Maar, maar, niet, hij... maar niet in Nederland, toch? Niet in, in Nederland wordt niet vaak gespeeld, toch wel? Ik heb hem alleen maar hier gezien. Je had het net over Berlijn, dat je het in Berlijn had gezien. Oh, nee, nee, nee. Ik heb een andere versie van dit stuk in Berlijn gezien. In Kreuzberg. Van een andere regisseur, door een Duitse groep. En die, die hadden een anscenering gemaakt. Die was echt helemaal tegen de muur aangeplakt. Dat was een soort bewegend schilderij van Klaus Michael Gruber bij de Sjouwbühne. Dat is uh, langer geleden, uh, bijna twintig jaar geleden. En was dat mooi? Dat was echt geweldig. Dat was, dat was ook een, een prachtige tijd... omdat de Sjouwbühne had toen twee Tschechofs op het repertoire. En de ene was heel esthetisch met het hele ensemble. Uh, althans, alle sterren. En dat was de drie zusters in de regie van Peter Stein. Een legendarische ensembleering. En iedereen die niet daarin zat... Die ging met klaus Michau Gruber werken. En die hebben dus uh, uh, in een repetitielokaaltje in Kreuzberg... wat toen nog tegen de muur aangeplakt ja, ja, ja, was. precies ja. Uh, Checkpoint Charlie, ja. Ja, precies. Daar hebben ze langs de Grote Weg gemaakt. En dat, dat speelde dus... Uh, uh, in de grote bak uh, aan, de, aan de Koer Vustendam speelden die drie zusters. Avond en avond helemaal uitverkocht. St en het contrast kon niet groter zijn. Want dan kwam je in een agenebisch lokaal en daar zag je dus, ze waren ook allemaal ge, gesminkt als bijna gipsen beelden. Dus allemaal heftige sneeuw, jassen en, ja, ja, ja. en tegen de muur geplakt. En het duurde uh, iets van twee uur. Dat zo, dus langzaam, een e ja. zo langzaam, ja. zo langzaam was Maar hoe vond je het, die? Nou, zo mooi, ja, ja. zo mooi, zo mooi. Oh jongens toch, echt geweldig. Hoe vind je deze versie? Ik vind deze versie nog altijd, zoals ik net al zei, ik vind hem nog altijd onvergelijkbaar mooi. En dat, dat komt omdat ze de humor van Tsjechov. Eigenlijk is dit gewoon een kort verhaal dat hij voor het toneel heeft bewerkt. Dat deed hij vaker. Dat verdiende namelijk lekker. En de humor die erin zit, ik waren ook weer een paar van die zinnen die, waardoor ik echt. Waardoor ik door mijn Toelzak van het lachen. Zoals zo'n zin die Jacob op een bepaald moment zegt. Ja, wij boeren, wij schieten zulke mensen gewoon van het erf af. Dat zijn zinnen die gaan bij mij in als godswoord in een ouderling en wodka in deze mensen. Uh, dus ik, ben, ik vind het heerlijk om het terug te zien. Maar dat heb ik zo bij de, sowieso bij deze hele affaire. Al die oude stukken die weer terugkomen. Ah, sorry, jongens, dat is toch echt een diep genot. Want ik heb het ook, hè? ik heb er nu uh, drie van de vier gezien. Uh, Kersentuin, Kras en, uh, en nu uh, langs de Groteweg. Maar dan heb ik zoiets van, oeh shit, gebeurt er dan zo weinig op dit moment. Wat, wat zo boeiend is als dit. Nee, er gebeurt genoeg en er gebeurt ook veel shit. Maar dit heeft een, uh, een soort buitencategorie kwaliteit. En dat komt omdat het in de tijd met zoveel liefde en vaak onder heel bizar moeilijke omstandigheden gecreëerd is. En vergeet niet, hè? De groep die het initiatief genomen heeft voor dit project, de Maatschappij Discordia, is gewoon acht jaar lang uit het toneellandschap gejaagd. Die hadden geen cent meer. Er moest gebedeld worden om hun schatkamers, waar ze al hun spullen hebben liggen, om die in stand te houden. En ze zijn nu terug. En hebben rustig gewacht. Zijn eerst met eigen projecten begonnen. Ze hadden dit ook meteen kunnen doen. Niks, dat doen ze niet. Ze zijn met eigen werk begonnen. En nu pas komen ze hiermee. En dit is bijzonder door de liefde waarmee het gemaakt is. Zo'n liefde. Zo, zo, ja. Ik bedoel, hier is het toneel voor uitgevonden, toch? Ja. ja dit is echt waar. Ja. Kijk, dat bedoel ik helemaal mee eens. Hier is het toneel voor uitgevonden. En nog eens een dikke pluim voor Jan-Joris Lamers. Die nog eens bewijst dat hij onomstotelijk in het Nederlands toneellandschap hoort. En daar een belangrijke plaats in neemt. Verder nog even uh, Inge Lichthard schenk van toneelgroep Het Barre Land. Ik volg hem al vanaf zijn afstuderen aan de Arnhemse toneelschool. En hij speelde weergaloos die landloper met de losse handjes. Hey, ik zat te denken. Ik ga je toch eens vragen. Hoe ja. is dat nou om... Uh, het is nu bijna 13 jaar om dat weer te spelen. Dat is heel leuk. Dat is heel grappig dat je dat... Dat, je eigenlijk, dat het zo in je herinnering zit, zo in wat je doet eigenlijk. Dat is heel logisch eigenlijk om te spelen. Echt waar? Je hoeft helemaal niet zo diep te graven om dat terug te krijgen... of wat opnieuw in te studeren, dat gevoel of hoe jullie toen besloten hebben om het te doen. Dat zit er nog helemaal? In ieder geval die voorstelling zit er helemaal. Al die beginoverdenkingen en zo. Als je nu een script ziet, daar zitten hele lieve aantekeningen bij. Echt die een beetje, die zou je nooit meer zo schrijven. Maar ik vind dat kapitaal, gewoon het kapitaal van ons, het repertoire, wat we gemaakt hebben ooit... Dat moet gewoon te zien, blijven eigenlijk. Ja, dat is een leuk idee. En daarom doen we dat nu iedere keer? Hè? Om de maand twee dagen in ieder geval in Frascati. Zometeen ook in Spui en in, um, in ieder geval Utrecht en op andere plekken nog. Ja, dit zou echt op veel meer plekken moeten zonder dat het maar twee keer is. Ja, dat is dit twee keer. Maar dat is het goede voor het repertoire. Want we blijven ook onze andere dingen maken. Ja. En repertoire, dat komt dit ook nog een keer terug. Ja. Jij zei van toen waren het dus hele lieve aantekeningen. Ja. Noem eens een voorbeeld dan, een verschil met toen en nu. Nou, Want je bent twaalf jaar ouder of wat is het? Ja. Ja, de, de Anouk die schreef, die las net voor op de tribune. Had ze de script bij de hand? Daarop stond: personages niet ontspannen, acteurs ontspannen. Nou, dat vind ik heel lief. <laughs> zo, zo praten wij niet meer over. Nee, maar omdat over... je toen nog aan het leren was om te acteren of zo. Nou, al wel. Wanneer kwam je van toneelschool? 1, ja, 2, 5, 95. 95. Ja. Weet je nog dat ik jou ja toen uh... ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus dat was inderdaad, toen was je drie jaar van school. Ja, ja de, maar daar waren toch hele gaan aan het zoeken van hoe doe je dat dan? Want dit is ook een verhaaltje met heel erg um, iedereen bij elkaar, koud van die regieaanwijzingen erbij. Weet je, iedereen, dat, je hebt in je fantasie meteen een soort clichébeeld van hoe je dan met z'n allen in een hoekje zit en dat, uh, dat speelt. Ik heb deze voorstelling ook een keer gezien in Oost-Duitsland. Nou, daar zat iedereen op elkaar met een idee, maakte dan samen het geluid in één klontje mensen. Als het waren aan het vliegen, doodsbang, die helemaal... Ja. En ook zo hun tekst zeiden. Omdat dat een beetje het vooroordeel is als je die tekst leest. Ja, omdat het Russische platteland en uh, warm worden in de kroeg met wodka. Ja. Precies, dus heel langzaam probeer je het eigen te maken. En dan schrijf je dat soort dingen op. Wat is het trouwens van dat dit stuk gecensureerd werd in de tijd van Tsjechov? Ja, de, de, het werd gecensureerd, maar dat is een hele vreemde censuur. Die hebben die dat blaadje bijgegeven, geloof ik, als het goed is. En er mochten dus geen opruimende teksten. Of, maar het, als je het goed leest, is het heel vreemd wat nou iemand gecensureerd heeft. Maar het was opruimend op een of andere manier. Maar het, was, het leek een dronken dronkensensor. Daarom is het zo grappig. 1885 heeft Tsjechov hier een boodschap mee met dit stuk. Nou, Tjechoff was natuurlijk ook dokter. Hè? Dus die weet heel goed wat er gewoon leeft in de mensen. Los van natuurlijk alle ellende en gewoon juist het menselijk drama. Wat hij heel goed weet te vangen. Hè? Maar hij was ook... Ja, dat soort kleine karikaturen, zeg maar, van mensen in een kroeg. Mensen op het platteland. Hij heeft van die korte verhalen ook geschreven. Dit is een van die uh, verhalen, dat, ja, daar, dat typeert hij eigenlijk gewoon heel erg de mensen. En het is dus de boodschap. Nou, ik denk niet pas op voor alcohol, dat denk ik niet. Ook niet de vrouw is slecht, maar wel een soort schets van hoe die mensen leven. Ik moest heel erg denken opeens vanavond dus pas... Aan Carmichold, een soort Carmichold. Ja, Dat ja, zou kunnen, ja. Dat dan ja, ja, een Russisch ja. Carmichold in de ja. kroeg. Ja, dat zou heel goed kunnen, zeker. Gewoon een schets van uh, ja. een een-actor ook. Uh. Ja. Nee, maar zo behandelen we het denk ik ook. Ja. Ik denk het... Maar als je nou aangeeft, wat is nou voor jou het wezenlijke verschil... tussen 1998, toen je het speelde, en nu? Toen het was spelen eigenlijk nog iets anders. Toen was het toch meer vanuit een rol gedacht alles. En nu proberen we eigenlijk... Is het spelen, denk ik ontspannender geworden en zitten we meer over de voorstelling te denken, hoe je, hoe je het doet. Alleen het rare is, dit zouden we nu niet meer kunnen maken, maar daarom is het heel leuk om, om het opnieuw te spelen. Als wij nu deze tekst zouden lezen, zouden we het bijna niet meer zo in zekere zin naïef maken. Maar het brengen kan wel natuurlijk, dus dat is heel leuk hebben. Dus je brengt opnieuw je naïviteit van 12, 13 jaar geleden? Ja, zo voelt het wel, ja. Ja. En ho ho hoe lang hebben we erover gedaan om die tekst weer boven te krijgen? Nou, dat is dat schrik je van. Dat lees je één keer door en dan weet je het eigenlijk. Echt waar? Ja. Is echt... Had je dat gedacht? Uh, nou, we hebben, natuurlijk al, we hebben de kerststuin al gespeeld, we ja. hebben de al gespeeld. Maar Kersttuin was niet jouw stuk, want dat was nee. van Discordia. Dat nou, klopt, maar die dingen zijn... Uh... Zo zitten er nog een paar van die voorstellingen die we eerder hebben. Bijvoorbeeld Tasso we hebben we ook een keer helemaal opnieuw gemaakt. Ja, dat is echt, dat heb je in... Dat is, zo snel is dat er weer. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik het erg leuk vond om Jacob weer bij jullie te zien. Ja, ik ook. Dat was heel leuk. Ja. Volgens mij vond hij het zelf ook heerlijk om te doen. Ik denk het ook. Ja, maar vraag het hem. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Ja, Jacob Derwig. Hè, die vertrok eh, tig, na tig jaar barrenland eh, naar het op Amsterdam. Waar hij een nieuwe toneelfamilie vond en het hartstikke goed doet. Hij is ook weer genomineerd voor de prestigieuze Louis Dore. De hoogste toneelonderscheiding voor zijn rol in Kinderen van de Zon. Ik herinner me nog levendig zijn allereerste grote toneelrol. Hamlet speelde hij bij de Trust in de regie van uh, Teu Boermans. En het klopte helemaal. Alsof dit stuk van Shakespeare opeens nog weer iets helderder en spannender was geworden. Dat kan je soms wel hebben. Het was zijn doorbraak, hè. Maar hij had ook dat andere clubje van vrienden van de toneelschool, Het Barre land. Nou, mag ik uh, gelijk hier even trouwens uh, het prachtboek van Kester Freriks aanhalen... dat onlangs verscheen, naar het theater heet het. En daarin staan indringende vraaggesprekken met uh, professionele acteurs... waaronder natuurlijk ook Jacob Derwig. He, stuk voor stuk mensen die werken vanuit een complete passie voor hun vak... En allemaal in woorden proberen te vangen wat hen nou beweegt... en wat de kern van acteren voor hen is. Dat is heel leuk om dat allemaal te lezen. Acteren voor het theater, hè, met een publiek voor je neus. Avond en avond opnieuw een wereld scheppen. Dat is nogal niet wat. Nou, iedereen die van toneel houdt moet het lezen. Hè. Al is het maar een dankbaarheid voor wat die acteurs ons, hè, het publiek, geven. Maar goed, nu even weer terug naar die Jacob Derwig... Hè, die overigens komend seizoen bij Toneelgroep Amsterdam... een andere grote droom van zich ziet uitkomen. Want hij wil namelijk gaan regisseren. En dat gaat hij dan ook doen. En gelijk maar zo'n uh, mooie klassieker. Kat op een heet zinkend dak van Tennessee Williams. Heeft hij uh, net opnieuw vertaald, samen met zijn vrouw Kim van Koten. Nou goed, ik dwaal af. Op aanraden van Inge, uh, Inge Jan zocht ik ook uh, Jacob Derwig even op... na afloop van Langs de Grote Weg. Hé, hey, hoe is dat nou? Is dat niet een beetje thuiskomen? Ja, het is heel erg thuiskomen. Ja. Zo, ik vond het echt waanzinnig om je daar hier weer te zien. Nou, heb je, wanneer heb jij het voor het laatst gezien? Nou, in 1998. Ja, dat is de, 13 jaar geleden. Hè? Ja. Ja. Ja. Hoe voelt dat dan om het weer te doen? Nou, wat ik wel al dacht is dat het inderdaad gewoon als een, uh, een warm nest voelt. En we hebben al zoveel plezier met die voorzijn gehad. En we hadden het een beetje geoefend en wel gezegd, nou laten we het niet helemaal zo doen zoals we het toen deden. Maar eigenlijk kom je weer zo snel op die dingen die je gewoon niet wil weggooien omdat ze zo leuk zijn. Dus... Het, het, het zat helemaal niet diep, het zat niet ver weg, je kon het zo weer bovenhalen. Nou, de tekst moesten er wel even in, maar er bestaat een soort fysiek geheugen. Die heeft dat zo snel weer opgenomen. Maar ook er staan en dan weer voelen, oh ja, dit was de tafel, hij stond dan daar. En dat gaandeweg de voorstelling. ...voel je weer eigenlijk zoals 13 jaar geleden was. Op een of andere manier voel je, je weer heel snel thuis. Ja. Ja. En heb je dan iets van... ...ah shit, ik zou hier wel vaker... Oh, oh. Ja. Nou, ik heb wel afgesproken bij mijn huidige werkgever... ...dat als er iets uh, uh, voorbij komt... ...waar ik nog aan mee kan doen bij het Barreland... ...aan reprises, dat ik dat mag doen. Dat is sowieso buiten kijf, maar moet het gewoon ja. qua agenda kunnen. Maar sommige voorstellingen zijn echt uh, lievelings. Zoals deze... Dus oh, dan, uh, dan twijfel ik niet. ik weet er nog wel een paar hoor. Ja, ik weet er ook nog een paar. En die gaan we zeker nog een keer ja, doen. Ja, ja. Ja. Fantastisch toch, de veren. Dat dat terughalen. Ja. En dat het nu voor het eerst is het dit jaar pas echt heel duidelijk zichtbaar. Want het bestaat natuurlijk al twintig jaar. Ja. Nou, ja. ik heb toen ik net begon met toneelspelen heel veel van de veren gezien. Toen was meer andere combinaties. Ja. Meer met Stan en de Rovers. Discordie had nog zijn eigen zaal in, uh, ja. in het ja. Felix. Ja. Dus ja. dit is een, weer een... Een nieuwe versie waar het Barreland heel erg uh, de steunpilaar is. Ja. Maar wat ik persoonlijk super fijn vind, is dat het dus niet zo vergankelijk is als je soms denkt. Nee, te ja. gek hè. Ja. Soms uh, een toneelvoorstelling speel je soms 40 keer en dan nooit meer. En hier bij het Barreland kun je voorstellingen na 13 jaar dus weer uit de kast halen. Ik was hier met een meisje van de Filmacademie. Ik zei: Je moet, je moet komen kijken, want dit is toneel dat kan je niet filmen. Ja. Ben je dat met me eens? Ja, we hebben je moet hier zijn, gemaakt, ja, ja, ja. Die van David Lammers, maar, ja. dat was, maar op zich wat jullie hier doen, ja. dat is toneel, daar moet je zijn. Ja, ik wou al zeggen, die film maken was helemaal niet makkelijk, want je moet je echt helemaal losmaken van wat je op het toneel hebt gedaan, eigenlijk. Ja. Dus daar gelden echt andere wetten en andere vertelvormen. En nee, dit kan je niet filmen, nee. Nee, dit kan je niet ja. filmen. Nee. ben je met me eens, hè? Ja, dat vind ik ja, zo vind ik. mooi van theater. Ja. Nou, sommige dingen bij het op Amsterdam kan je wel overzetten. komt nog redelijk over, maar dit komt niet over als je het filmt. Nou, als het theater goed is, dan moet je als toeschouwer het gevoel hebben... als je de deur uitloopt, vanavond was ik ergens bij... Ja. dat alleen maar vanavond mij... waar was en werkelijk was. En nu is het weer weg. En wat voor mij zo geluk is, is dat de, die werkelijkheid... Nou, we hebben het volgens mij voor het laatst in 2002 gedaan, dus negen jaar later... Pluk je het in Frascati 3 weer uit de lucht ja. en dan is het weer werkelijk. Ja. En met mijn oude vrienden is dat natuurlijk heerlijk ja. om te doen. Ja. Nou, ontzettend mooi was het. Oude liefde roes niet, ja. dat wou ik ja. zeggen. Dankjewel. Doei. Nou, tot zover uh, acteur Jacob Derwig over zijn uitstapje naar zijn uh, oude groep Barland en de Veren. Nou, die Nederlands-Belgische repertoirevereniging Veren, die is weer terug 24 mei tot en met 4 juni. Maar ja, dan heten ze gewoon weer 13 Rijen. Ja, je moet het dan allemaal begrijpen, maar dat maakt allemaal niet uit. Uh, want 13 Rijen, dat is dan weer. Uh, um, dat is eigenlijk het Barreland en Discordia alleen. Maar ja, soms doen er ook weer andere mee. Nou, het is allemaal heel verwarrend, Dat doet er helemaal niet toe. Um, ze staan dan in Friscati met als uh, afsluiting van het seizoen. Hè, de, uh, het stuk Eerd Wierd, een touw dat in de war is geraakt... Hoeft, heeft zich niet noodzakelijkerwijs vergist... Het is toekomstig klassiek repertoire, moet je maar denken. Met dank aan Theodor Fontane, want ze hebben dus, het uh, zelf gemaakt. Je moet gewoon gaan kijken. Nou, uh, ik wou afscheid nemen, maar ik zie dat we nog hartstikke veel tijd hebben. We gaan eerst lekker uh, uh, de fanfare Chiocardlia draaien. Dat heb ik al eerder uh, dit programma gedaan. Het is een twaalfkoppige band afkomstig uit Noordoost-Roemenië. Meer bepaald Zetje Pragini. Uh, 16 huisjes heet dat, geloof ik. Nou, ik leerde deze band kennen door uh, Vincent van den Berg. Ook een van de acteurs van Barreland. Hij speelde de dronken grootgrondbezitter. En hier, uh, ja, de Roma nemen ons hier mee naar een bruiloft. Hey! Is dat een gezellige bruiloft of niet? Van vader Carlia? Maar ik wil uh, nog even het laatste nummer draaien. Het mooie van Ma Rain, van haar nieuwe plaat, The Glory Runner. En ik uh, neem afscheid en ik zeg nog even www.adelinevanliea.nl. Kijk daar of uh, luister dingen terug. Of mail naar hetgoedeleven@karo.nl. Tot volgende week.